9 uur. Dit is Lysolotto, een uitbarsting van de vulkaan Bouderboonga. Het luchtruim rond de vulkaan is gesloten tot een hoogte van 5,5 kilometer. De uitbarsting was relatief klein. Er werd geen as en puin de lucht ingeblazen, wel kwam er lava uit de vulkaan. De Islamitische Staat heeft een nieuwe onthoofdingsvideo op internet gezet, deze keer van een gevangen Koerd in Noord-Irak. In de video waarschuwt IS dat andere Koerden hetzelfde lot wachten als hun leiders de kant van de VS blijven kiezen. De beelden lijken op die van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen zit in een Brussel ziekenhuis in quarantaine omdat hij mogelijk besmet is met het ebola virus. De Belg keerde twee weken geleden terug uit een West-Afrikaans land waar hij ebola patiënten behandelde. Gisteren kreeg hij koorts. Als hij ebola heeft dan is het de eerste besmetting in België drinkwaterbedrijf Vieten stopt met het winnen van bronwater op twee plekken omdat de bodem verontreinigd is. Volgens Dagblad Trouw gaat de bron in Nijmegen volgend jaar dicht. In Zutphen stopt de waterwinning in 2016. Het water voldoet door de verontreiniging op termijn niet meer aan de norm. Wie in de buurt woont van een windmolenpark moet een vergoeding krijgen voor de waardedaling van zijn huis. Mensen pal naast de molens moeten een aanbod krijgen om het huis te verkopen. Dat staat in een plan van de Vereniging van Omwonenden van Windturbines. Het plan is een reactie op de nieuwe gedragscode van de windparken. Zij beloven dat ze geld storten in een fonds waaruit bijvoorbeeld speeltuinen voor omwonenden worden betaald.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 Er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 2 kilometer. En richting Amsterdam bij 1 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Heeft te maken met nachtelijke werkzaamheden op de Ring van Amsterdam, de A10. En daardoor is overdag de spitsstrook niet open. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Bad of het Dorp 4 kilometer. En op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en de Afrit Rai 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb vandaag uh, een thema rondom het Hammond B3-orgel in de jazz. En we hebben nog een uur met geweldige muziek van organisten in de jazz. En u luisterde nu wederom naar Jack McDuff. Deze keer vergezeld van Kenny Burrell op gitaar. Ja, Jack McDuff heeft een uh, reputatie voor um, ja, goede gitaristen met zich uh, te verzamelen. Hij heeft veel albums gemaakt samen met Grant Green maar ook George Benson en ook Kenny Burrell. Dit album komt uit 1963, het heet Crash. Het nummer wat u gehoord heeft heet Smat. En uh, het grappige is dat het, als je gaat zoeken... je twee uitvoeringen van deze cd vindt. Eén genaamd Jack McDuff featuring Kenny Burrell... en de ander um, Kenny Burrell featuring Jack McDuff. Dit nummer komt uit het, uh, uit het album uh, uh, zeg maar wat toegewijd is aan, uh, aan Jack McDuff... En um, het andere nummer, uh, of het andere album, daar komt dit nummer zelfs niet eens op voor. We gaan verder met een uh, andere organist, ook een hele grote, Joey de Francesco. Het komt van zijn album 40 uit 2011. Het is een uh, album ter ere van zijn 40ste verjaardag. En het nummer wat ik ga draaien is I've Got a Woman. <middels> We luisterden naar een van de grote organisten van deze tijd... Joey de Francesco. We gaan verder met uh, Charles Erland. Charles Erland begon ooit op de alt -sax, ging verder op de bariton-sax... en ging vervolgens tenor-sax spelen... in de band van organist Jimmy McGriffin, Hij raakte onder invloed van deze organist... en leerde zelf orgel spelen. Hij speelde twee jaar samen met Lou Donaldson. Vervolgens tekende hij bij Prestige. Zijn eerste album Black Talk... werd een grote hit in de soul-jazz-genre... Hij maakte nog albums, uh, acht albums voor Prestige. En op een van deze albums ruimde hij ook een plek in... voor de jonge muzikant Grover Washington Jr. U gaat luisteren naar het titelnummer van het album Black Talk uit 1969. Charles Erland. U luisterde naar Charles Erland met Black Talk. We gaan verder met um, Lonnie Smith. Lonnie Smith is geboren in 1942 in New York. Hij begon zijn carrière door deel te nemen aan, al, aan vocale groepen. Tot hij van de eigenaar van de lokale platenwinkel een Hammond B3-orgel kreeg. Hij ontmoette in 1966 George Benson, de gitarist van Jack McDuff. En samen vormden zij vervolgens het George Benson Quintet featuring Lonnie Smith. En na verschillende albums met George Benson ging Lonnie Smit zelf verder en nam ruim 30 albums op... samen met grote artiesten, zoals Lee Morgan. En onlangs gaat hij zelfs nog op in de Noordse Jazz Club in Amsterdam... met de Jazz Invaders. U gaat luisteren naar het uh, nummer Keep Talking. Het komt van zijn album Finger Licking Good Soul Organ uit 1966. Lonnie Smit. En dat was Shirley Scott met het nummer Corcovado. Fado. Het komt van haar album On A Clear Day uit 1966. Naast Shirley Scott op de orgel hoorde u op drums Jimmy Cop... en op Bas Ron Carter. Shirley Scott heeft veel albums opgenomen met haar man... de tenorsaxofonist Stanley Turrentine. Maar met een orgel kun je ook zwingende muziek maken. En dat bewijzen op dit album zonder de saxofoon van haar man. We gaan verder met een uh, organist die heet Sam Lazar. Zijn debuutalbum Spaceflight uit 1960... Daar speelt hij zelf natuurlijk orgel en hij wordt vergezeld door Grant Green op gitaar, Willie Dixon op bas en Chauncey Williams op drums. En u gaat luisteren naar het nummer Big Willie. <middels> Ze luisterde naar Akiko Tsuraka, een Japanse jazzorganiste. Ze begon al op haar derde op het orgel te spelen. Ze studeerde aan het Conservatorium van Osaka, waaronder ze onder andere speelde met uh, muzici als uh, Roy Hargrove en drummer Grady Tate. Naast dokter Lonnie Smith werd Tate haar eerste mentor. De drummer speelde mee op haar eerste album en adviseerde haar naar Amerika te gaan. En sinds 2001 woont ze in New York City, waarin ze, waar ze in allerlei bekende clubs heeft gespeeld. En uh, ze treedt op met haar eigen groep... maar heeft ook uh, deel uitgemaakt van het kwartet van saxofonist Lou Donaldson. Op dit album hoorde u haar naast, uh, naast haar Eric Johnson op gitaar... Vincent, Hector op drums en Wilson, Chambo cornea op percussion. We gaan gauw verder met um, een ander geweldig album van uh, Rich Richard Holmes... On Basie's Nightstand. Het is live materiaal opgenomen in Count Basie's lounge... In Harlem op um, 22 april 1966. Het album zelf is uitgebracht in 2003 pas. Richard Holmes was een muzikant in hart en nieren tot het einde. En hij uh, speelde zijn laatste shows in een rolstoel alvorens hij op zijn 60ste overleed. En dat is natuurlijk iets wat veel muzici kenmerken zijn in hart en nieren muzici. U gaat luisteren naar Moning. Oh. Richard Groove Holmes met Moaning. Toen ik um, deze lijst uh, voorbereidde... toen kwam ik mijn collega tegen, Peter Den Boer. En ik vroeg aan hem... "Joh, ik ben nog uh, bezig met, uh, met orgelmuziek, maar ik zoek eigenlijk iets... Uh, met orgel en vocaal. En hij zegt, nou, dan moet je eens op zoek gaan naar de Peddlers. De Peddlers waren een uh, Brits jazz trio... bestaande uit Trevor Moray, Ted Martin en Roy Phillips. Ze zijn opgericht uh, in 1964... en zijn actief geweest tot 1976. Ik heb een opname gevonden op YouTube... van de Roger Whittaker's tv-show... uit waarschijnlijk 1971. Ik heb de video ook op onze website gezet, cfmjazz.nl... en die is absoluut de moeite waard... Wat een geweldig trio en wat een geweldige zang ook. U gaat luisteren naar uh, Southern Woman van de Peddlers... uit de tv-show The Whittaker's World of Music. Welcome back to my world of music and The Peddlers. Southern home and you got me in a world right now. Can you see? Looks like velvet, touch like We luisteren naar de Petlers met Southern Woman. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer. Ik heb daar nog een klein stukje uh, van Wes Montgomery... Was zijn album Bosch Guitar uit 1963. Wes Montgomery is natuurlijk een bekende jazzgitarist... maar wat dit nummer zo goed maakt... is de samenwerking met de organist Mel Rijn... en op drums Jimmy Kopp. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Thema voor vandaag was Hem en B3-orgel. Fijne zondag en tot de volgende keer. Okay. <laughs>